Drie uur. Het NOS Freddy van Tijn. Het kabinet wil de ziektewet aanscherpen. Voor mensen met een tijdelijk contract wordt de hoogte van de uitkering... afhankelijk van de tijd die ze hebben gewerkt, zegt minister Kamp. Mensen met tijdelijke contracten die komen veel vaker in een situatie... dat ze ziek zijn en vervolgens arbeidsongeschikt. En door die ziektewet activerender te maken... willen we dat mensen snel beter worden en niet arbeidsongeschikt worden. Volgens de plannen krijgen flexibele werknemers eerst 70 procent van hun loon. Afhankelijk van het aantal maanden dat ze hebben gewerkt... wordt dat teruggebracht tot 70 procent van het minimumloon. Ook gaat het UWV na een jaar ziekte beoordelen of iemand ander werk kan doen. Verder wil minister Kamp bedrijven prikkelen om meer aan preventie te doen. In Amsterdam zijn de metrostations Nieuwmarkt en Waterlooplein nog ontruimd. Ook het metrostation Amsterdam CS was korte tijd afgesloten, maar dat is nu weer open. Er is brand geweest in de tunnel, maar inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. Oorzaak was kortsluiting in een kabel. Politie en justitie denken dat er nooit een snelwegschutter is geweest. Tussen augustus en november sneuvelden op verschillende snelwegen autoruiten. Gedacht werd dat de auto's waren beschoten. Op een persconferentie werd verteld dat er uitgebreid onderzoek is gedaan. Verslaggever Joris van de Kerkhof. Er waren meer dan 600 tips. Uiteindelijk waren er ook 179 meldingen van ruitschade. En die zijn onderzocht, naar aanleiding ook van die tips. Er zijn mensen gearresteerd, die zijn weer vrijgelaten. Uiteindelijk moet dan toch de conclusie zijn dat niet helemaal uit te sluiten valt dat er geschoten is. Maar eh, als ik het goed begrijp, het is ook niet logisch dat er geschoten is.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 De anti-rookorganisatie Stivoro voelt zich door de brief in de lens het gesteund in de kritiek op het kabinetsbeleid. Elk land heeft te maken met bezuinigingen, maar wat er hier in Nederland gebeurt is eigenlijk het hele tabaksopmoedigingsbeleid onderuit halen op alle fronten. Waar het gaat om de hulp aan rokers die willen stoppen, waar het gaat om de campagnes, waar het gaat om het in stand houden van de kennis. Dit is uh, buitengewoon verbijsterend, buiten alle proporties. Het weer. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. In het zuiden zijn er opklaringen. De middagtemperatuur is een graad of acht. Morgen is het wisselend bewolkt en maakt het noorden opnieuw kans op een bui. Het wordt dan 6 graden. ANEB verkeersinformatie. Er is nu veel vertraging op de A6, Lelystad richting Muiden. Er is een ongeluk gebeurd tussen Almere stad en Muidenberg staat 8 kilometer finden. Er is maar één rijstrook open. A7 Heerenveen richting de Afsluitdijk. Na een ongeluk bij het knooppunt Jouren, 2 kilometer. De A15 bij Rotterdam richting Europoorts. Voor knooppunt Benelux, 3. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En er staat een wat langere file op de A27. Van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkum, 7 kilometer. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Groot huis, vrienden, de beste scholen van Nederland. Technologische ontwikkelingen...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 Is de snelheidslimiet van 80 kilometer niet meer nodig? George van Gent van de VVD in Rotterdam kruist de degels met Martin Kroon. Oud-projectleider Snelheidslimieten bij, de toenmalige, bij het toenmalige ministerie van Vrom. Justus van Oel hoort u over psychiaters. En u kunt reageren, hashtag Twitter afrovml Of bekijk ons op radio1.nl. De zuid Iedereen moet de broekriem aanhalen. Het gaat niet goed. Met de economie, om maar iets te noemen. Wat een toestand, even zo goed. Geen wonder dus dat we een expeditie naar de Zuidpool gaan ondernemen. Er zit daar namelijk nog maar veertien landen met een vaste basis. Voor een Luttelbedrag van 15 miljoen euro... dus het PGB van amper 2000 mensen met structurele beperkingen... kunnen ook wij naar de Zuidpool. Aan tafel twee leden van onze wetenschappelijke voorhoede. Bob Waktrapper en Sophie Klontjes. Bob, ik begin met jou. Wat gaat er gebeuren? Ja, nou, wat wij gaan doen is ons vestigen in het Britse kamp op de Zuidpool. En we nemen daarvoor vier prefab-units mee. Unit 1 is de woonunit. Unit 2 is het laboratorium. Unit 3, en dat is wel leuk om te vertellen... is in handen van mijn zus met haar man. En die beginnen, ook als gebaar naar de Britten toe... die beginnen een koek en patent. Unit 4 wordt dan het Schulbakkenpaleis. En is ook voor koekhappen en ezeltje prik. Want in de poldacht is ontspanning heel belangrijk. Uh, Sophie, wat is jouw taak? Nou, wat, wat ik en vier andere vrouwelijke onderzoekers voornamelijk gaan aanpakken... is Precies, we... dank je. Bob, ga, uh, jullie gaan ook onderzoeken doen? <laughs> ja, zeker. Nou en of. En dat zijn... Nou, wat, wat wij als hoofddoel hebben in die vier jaar dat we daar gaan doorbrengen... is het in kaart brengen van het vrije. Precies, dankjewel. Bob, je wou zeggen... Ja, nou, wij gaan naast de organisatie van de Sjoel-competitie heel erg vaak de temperatuur meten. Want het schijnt daar enorm koud te kunnen zijn. En uh, nemen jullie ook duikers mee, helikopters, sneeuwscooters? Uh, als ik ook even mag. Uh, Precies. Wat, uh, Bob? Oh. Nee, die nemen we niet mee. Wel nemen we de complete DVD-box Frozen Planet mee. Daar gaan we met z'n allen heel veel naar kijken de hele tijd... Want dat is ontzettend knap gemaakt. En waarom zou je zelf gaan duiken als de BBC het al veel beter gedaan heeft? Uh, Sophie, als je even je ratelsnavel dicht houdt... dan kan Bob misschien ook even wat vertellen. Uh, pardon? Kijk, het bijzondere van de Zuidpool, zoals ik het begrepen heb... is bijvoorbeeld dat de penguins maar liefst 97 woorden hebben... voor de verschillende soorten sneeuw die daar komen. Uh, je bedoelt de Eskimo's. Eskimo's, precies. Die bedoel ik. Ja, maar die leven op de Noordpool, niet uh. de Zuidpool. Ja, nee, maar ja, dat komt door de ijsberen. Die hebben de Eskimo's destijds uit het antartisch gebied... Ijsberen komen ook alleen voor op de Noordpool. Is dat zo? Ja, maar wisten we dat al. Nee, nu wel. Dus de expeditie is nu eigenlijk al geslaagd. Uh, Sophie, toch nog even naar jou. Ja. Uh, jullie hebben ook een onderzoeksdoel? Jazeker. Wij gaan de hele tijd zoeken naar het verband... tussen feminisme en frisco, En op zoek naar een mogelijk reservaat voor ontwortelde feministes... met beperkte jachtvergunningen. Even toch, uh, Bob, wat is het hoofddoel? Het meten van klimaatveranderingen. Ten opzichte van? Precies. Maar doen die 14 andere landen dat niet ook? Ja, natuurlijk. Natuurlijk? Ja, wat denk jij? Vul zelf maar in. Er is daar verder niks. Je kunt het niks. Het is alleen maar ijs, kou, stormen en het halve jaar pikdonker. Wat kun je doen? Een thermometer het ijs rammen en noteren, opschrijven en bijhouden. Anders zou ik het ook niet weten. Het, uh, als ik even mag, het feminisme heeft helaas... Precies, dank je wel. Maar Bob... Uh, klinkt niet als een enorme toevoeging aan wat er al is. Ja, nou zeg, we brengen koek en zopie, sjoel, gezelligheid en wat die al. Vier jaar lang en we temperaturen. En we horen er ook op de Zuidpool nu helemaal bij eindelijk. Sophie? Mag ik ook huilen op de radio? Natuurlijk. Dames en heren, Sophie gaat nu huilen op de radio. Take it away, Sophie. <lacht> Ja. <tiedacht> Pieter Bouwman, Marjan Luif en Plin van Bennekom hoor u... Iedere week krijgen in vrijdagmiddag live twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee mensen wel met verstand van zaken in debat over instellingen. En vandaag gaat hij over het verhogen van de maximumsnelheid van 80 naar 100 kilometer per uur op sommige snelwegen. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gaat dit met ingang van juli 2012 invoeren. In 2002 werden die 80 kilometer zones ingevoerd voor snelwegen door woonwijken... om geluidsoverlast en luchtvervuiling tegen te gaan. Overschie in Rotterdam is daar onder andere een voorbeeld van. En blijkbaar is dat nu niet meer nodig, terecht of niet. De twee die beter staan klaar. George van Gent is fractie, fractielid van de VVD in Rotterdam... en lid van de commissie Economie, Haven, Milieu en Vervoer... een hele mond vol. En Martin Kroon is oud-projectleider... snelheidslimieten bij het toenmalig ministerie van Vrom. Beide welkom. En meneer van Gent, mag ik vragen wat voor auto u rijdt? had ik me voorbereid op de, de vraag met welk vervoermiddel ik was gekomen. Dat is met de trein. En dan moet ik opeens antwoorden met welke auto ik heb. U krijg. heeft wel een auto. Ja, ik heb een auto. Een Chrysler Pieter Cruiser. Dat wilde ik namelijk niet zeggen. Maar dat, is een zeggen ja. oh, dat wilde ik niet <laughs> zeggen. <laughs> Hij rijdt, He, rijdt namelijk 1 op 8. Ja. Dat bedoel ik, ja. ja. Meneer Kroon, hoeveel verbruikt u? De helft. De helft? Want u rijdt in een... Nou, ik, rijd, ik ben ook met de trein en de metro. Maar, maar als u in een auto rijdt... Ik heb een Citroën BX waarmee ik gemiddeld 1 op 16 rijd. Wat uh, aanzienlijk zuinig is voor de ja. U gaat beide debatteren over de stelling zoals wij hebben die geformuleerd. 80 kilometer zones op snelwegen zijn niet meer nodig. U krijgt eerst allebei een halve minuut om ongestoord te spreken. Daarna mag u elkaar gerust onderbreken. Als eerste, uh, George van Gent van de VVD in Rotterdam, waarom bent u voor de stelling? Nou, ik denk dat het uh, uh, heel goed kan. De doorstroom uh, snelheid op de, de ring van Rotterdam bevordert. Dat is ook heel goed, uh, want uh, al die auto's in de files, daar stelt natuurlijk niks voor. Uh, auto's en, zijn vrachtwagens met name zijn de afgelopen tien jaar aanzienlijk uh, verbeterd. Het goede nieuws is dat de luchtkwaliteit in het algemeen in Nederland en, en zeker ook in Rotterdam aanzienlijk is verbeterd. Uh, dus uh, we, we hebben gelukkig wat, uh, wat meer kwaliteit gekregen. En daarom kunnen we best de snelheid van 80 naar 100, dat gaat over het verschil van 20 kilometer, kunnen we dat best uh, uh, verhogen. En dat zal voor de luchtkwaliteit, denk ik, vrijwel niets uitmaken. Eerste halve minuut. Martin Kroon, oud projectleider snelheidslimieten. Vrom, u bent tegen. Waarom? Nou, als automobilist zou ik er wel voor zijn, maar het kan nog niet. Uh, de... De eerste 10 tot 20 jaar, eh, zolang we nog met heel veel vuile diesels rondrijden en nog weinig elektrische auto's zijn, kan het gewoon niet. En eh, wat ik zie is nu dat VVD en PVV, dus de gezondheid van de omwonenden, minder belangrijk laat zijn dan het rijgenot en een uiterst geringe tijdwinst van degene die die vuile lucht veroorzaken. Nou, daar ben ik dus tegen. Ik ben zelfs voor meer 80 kilometer wegvakken, zolang de luchtkwaliteit niet slecht is. Dat was u eerst de half minuut, meneer Vergent, eh, VVD Rotterdam. zijn die 80 kilometer zones eigenlijk al, al 10 jaar overbodig, volgens u? Ik denk dat het een beetje een showbeleid was toen het begon. Uh, maar het is zeker een showbeleid nu, om het uh, te handhaven. Om, omdat uh, nu die auto's schoner geworden zijn. Ja, ze zijn schoner geworden. Maar ook het effect van... Of je, bedoel, elke automobilist die kan, die kan weten als je van 80 naar 100 kilometer uh, gaat... Uh, op een normale manier, met een normale manier je gas uh, indrukken... dat dan de effecten op de motor en op de uitstoot niet heel is. Dus nee, het gaat helemaal nergens over. Nee, meneer Koon, uh, ja, u werkte bij het ministerie... Hè, toen die 80 kilometer zones werden ingevoerd. Uh, waarom was het volgens u... in ieder geval toen, u vindt het nog steeds blijkbaar... Maar zeker toen noodzakelijk? Nou, nog steeds. Uh, om harde terrein moet je gas, meer gas geven. Zo simpel is het in een automotor. En ga je, gaat je verbruik ook al 20% omhoog, maar zeker ook de emissies. Het verbaast me, want uh, het rapport van Rijkswaterstaat zegt uitdrukkelijk... dat de afgelopen periode deze maatregel 30% minder emissies heeft opgeleverd. Dat zeg ik niet. Minder uitstoot, Rijkswater... minder schadelijke ja. gassen met ja. als gevolg? Uh, dus betere luchtkwaliteit. En wat nu gebeurt... Dus... Die winst wordt weer te niet gedaan. Door weer mensen. Nou ja, zegt meneer, Om... meneer Van Gent, die auto's zijn schoner geworden. Dus... Want dat rapport nou, dat moet... van Rijkswaterstaat is al van een paar jaar geleden. Dan moet je dus de rapporten lezen, Op. waar de minister zelf gebruik van maakt. En die zijn al een beetje optimistisch, maar die geven duidelijk toe dat harder rijden meer emissies oplevert. Maar wanneer was dat maar, rapport van de staat, meneer Kroon? Wanneer... Nou, die staan op internet en dat is dus van november. Dat is hartstikke recent. Nee, dat rapport waar en... u ook aan refereert is van uh, enige jaren geleden. Maar, maar je... wat aan de hand is, dat Rotterdam zelf in 2002... dankzij acties ook van de bewoners bij Overschie... die dus echt die lucht zelf moeten inademen... Uh, geëist heeft, actie gevoerd heeft voor... Deze die maatregelen. 80 Vervolgens zo. ook andere steden hebben dat gedaan. Ja. En dat heeft dus heel veel geholpen. Alleen, nu zegt de minister en de VVD... van ja, maar we hebben nu zo schone auto's. Nou, dat is dus niet zo. Pas als we Euro 6 auto's hebben en ook Euro 6 vrachtwagens... die dus weer extra techniek hebben om die stikstofoxide af te breken... dan pas kom je zo ruim onder de norm dat je ook kunt zeggen... nou, nu is het niet meer ja, to ongrond. toch even over die schadelijke gevolgen. Want meneer Van Gent, u zegt dat, dat rapport waar meneer Kroon refereert is, oud. Gisteren bijvoorbeeld in de Volkskrant... Werden meer Meerdere onderzoekers uh, geciteerd die zeggen dat harde rijden wel degelijk gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Ja, dat, nou, die hebben dat... allemaal ongelijk. Uh, nou, in die zin wel. Als je het, rapport, als je het gelezen hebt in de Volkskrant of Volkspa, uh, de voorpagina dan, dan hoop ik niet dat dat de samenvatting is van het promotieonderzoek. Want dan gaat die promotie volgens mij niet door. Nee, zo slecht nee, is het. Slecht, ja. uh, wat, wat staat er, uh, althans in het artikel... ik heb het uh, rapport niet gelezen, maar wel het artikel uh, gelezen... het staat dat het de, de verbetering van de luchtkwaliteit... meer was dan was aanvankelijk was aangenomen. Maar er staat niet dat dat... Dan kan je niet per definitie zeggen dat dat komt door de 80 kilometer rijden. De verbetering van de luchtkwaliteit is hoogstwaarschijnlijk gekomen... doordat er betere auto's rondrijden. Of minder auto's rondrijden, of wat dan ook. Er staat ook dat, dat de uitstoot uh, van schadelijke stoffen is toegenomen. Dat bijvoorbeeld 1 microgram fijnstof betekent... als je dat een leven lang inademt, drie tot vier maanden korter leven. Ja, nou, je moet nagaan, als je hier de hele dag zit... hoe, hoe minder je dan leeft. is ook niet gezond. Dit, dit, nee, dit, dit blijft hier kost al een kwartier van mijn leven. Uh, dus het, het, het, het zijn allemaal van die rekensommen... waar mensen schrik mee aan het leven... Uh, op gejaagd worden. Ik denk, nou, is dat nou echt allemaal zo? Onnodig schrik aanjagen, nou, meneer Kroon. Nou, ik vind het een beetje gênant, de van uh, meneer Van Gent, uh, de mensen die daar dus, en het zijn tienduizenden, hè, ook uw eigen kiezers, en ook de kiezers van de PV. Ja. dus heel veel Henke en Ingrid, ja. wonen in die huurwoningen, vlak van ja. die snelwegen. Om er zo over te praten, terwijl die mensen daar dagelijks last van hebben. Uh, als je COPD-kara hebt, dan praat je dus heel anders. Dan ben je zelf een soort uh, meetinstrument. Die mensen merken meteen dus, als het slechte lucht is. Nou, maar, ik, ik kan maar, je, maar, je, maar ik kort in ken ik, maar zelf ja? heel wat nee, anders ook. aan dan. Waar meneer van Gent als automobilist denkt. Op internet zie je de grootste onzin over emissies van auto's. Je moet gewoon kijken naar de tests van TNO. Ik heb zelf heel veel van die testen laten doen. Mm -hmm. En dan ja, zie goed. je gewoon dat daar heel veel meer. Maar uit. Nog even een reactie van, ja, van Gent. Meneer, ik ontken niet dat er sprake is van slechte luchtkwaliteit naast een Rijksweg. Dat is natuurlijk zo. En daar moeten we ontzettend veel aan doen. En moeten ook meer aan het geluid doen, bijvoorbeeld door geluidarm asfalt aan te leggen. Het is onbegrijpelijk dat de Rijkswaterstaat de afgelopen jaren dat nog steeds niet heeft gedaan. Ja, want harder rijden is meer geluid, maar daar ja, worden maatregelen. Maar, maar ook door. een langzaam rijden is nog steeds een hoop geluid. Dus dat moet, daar moet wat meer aan gedaan worden. En op, op dit moment is de luchtkwaliteit naast de Rijkswegen is niet goed genoeg. Alleen mijn stelling is, en daar gaat het ook over... of de verhoging van de snelheid van 80 naar 100 kilometer nou veel uitmaakt. En mijn eh, stelling daarbij is dat het nagenoeg niks uitmaakt. Dus laten we het dan wel doen. Dan Omdat ook niet door iedereen uh, dan 100 gaat rijden, bijvoorbeeld? Nou ja, iedereen 100 rijden. Het grootste deel van de, van de dag... kan je op dit soort uh, de wegdelen natuurlijk nog geen 50 rijden. Je staat waarschijnlijk nog een keer Kroon, stil. de. Ja. in die nou, zin maakt ik, dit niks uit. Ik rij regelmatig hier op de A10 West, op de A12, A13, A20. Uh, er zijn natuurlijk files. We praten niet over de, als het echt piek is. We praten over die tijd daartussen. En daar maakt het dus een heel bol uit. Nou ja, files, dat is een argument, onder andere, uh, om te zeggen... van doe die 80 niet, want die veroorzaakt juist Dan files. Dan moet je iets aan de kilometerheffing gaan doen, maar dat wil de VVD niet. Maar meneer kroeg rijdt zo langzaam, waarschijnlijk is het veel achter hem. En die files zullen opgelost worden, denkt u, meneer Van Gent... als, als je honden mag rijden? Nee, die worden niet daardoor opgelost, maar die worden wel verminderd. Uh, en de doorstroomsnelheid, we hebben nou met de A20... dat is een ander stukje uh, rotterdam noordelijke Ring. Daar uh, kunnen we al zien dat de doorstroomsnelheid... dus het aantal, het aantal files neemt in ieder geval wat af. Dus het hmm. gaat wat beter. De beste, de beste reden om, om die, die overlast bij overschiet te verminderen... is door het aanleggen van meer wegen, de A13-A16. Ja. Ja, Oké, okay, dat, ja, dat is een ander onderwerp. Nog even een belangrijk ding. Maar pak je het echt aan. De veiligheid, want harder rijden betekent ik het meer ongelukken, zelfs ik geloof meer vijf doden per jaar meer. Ja, nou ja, en niet elke weg is zomaar geschikt om harder te rijden. Dus, dus je moet daar wel maatregelen voor nemen. Dat heeft deze minister, de VVD-minister, ook gelukkig ogen en oren voor. En, en heeft ook maatregelen uh, genomen. Langere maatregelen in- en in... uitvoegstroken. Ja, bijvoorbeeld, dat is ik, veel ik, belangrijker ik, dan iets lager. Ik luister elke dag een Ik heb nog nooit een najaar meegemaakt met zoveel omgeslagen vrachtwagens... en geblokkeerde wegen. Dit zijn de echte economische schadeposten. Namelijk de files die door harder rijden en stuurfouten, whatever, veroorzaakt en die, worden. En die maatregelen... En die maar die zullen heel niet hard door En die worden in het rapport van de minister dus helemaal mij: wegge, nou ja, over 10, 20 seconden eerder achter je bier zitten. Ja. Want ik heb het uitgerekend, hier op de A10 West is 5,80 kilometer. 80, dat is 20 seconden precies verschil tussen 100 rijden en 80 ja Tijdwinst levert het niet op, maar die maatregelen, ja, ja. langere in- en uitvoegstrook, zegt u meneer Kroon, die zullen niet zorgen dat het veiliger wordt. Ja, iedereen die, die iedereen in de file zit, die weet dat het echt wel meer dan 10 seconden geldt als je wat minder file hebt. Ja, de tijd, goed. Je, je kunt ik... het gewoon uitrekenen. maar Het gaat niet om de veiligheid. Het is echt gegaan als een uitzondering, ja. want het is een uitzondering. Is maar 1% van de snelwegen heeft maar 80 mm -hmm. als uitzondering voor die 10.000 mensen die daar wonen. En ik vind het echt nog steeds gênant dat VVD en PVV die mensen in de kou laten nee, zitten we laten we en kou de de eigen u deel deel heeft een beleid wat geen effect voorkomen. heeft. Nee, maar u heeft een beleid wat geen effect we gaan, heeft. We gaan En dat wordt nu opgeheven. Meneer Van Gent, dus ik vraag, ik mist vraag, mist is. Heren, ik vraag aan u beiden, om te heen. beginnen aan meneer Van Gent... zit er echt helemaal niets in de argumenten van meneer Kroon of toch wel iets? Er zit zeker natuurlijk wel iets. Wat wel? Het komt er aarzelend uit, maar er zit wel. Uh, er, er zit Namelijk? natuurlijk wel iets. Nou ja, kijk, je moet natuurlijk de, de luchtkwaliteit en de effecten van het verkeer... zoals het gaat, moet je wel goed in de gaten houden. Okay. Ik ben er ook sterk voorstander van dat we dat blijven meten. Dat bent u Alleen met ik de mens? ik blijf van mening dat het verschil tussen 80 en 100... niks geen verschil maakt. de luchtkwaliteit. Zat er iets of helemaal niets in de argumenten van meneer Van Gent? Dit is gewoon het beste argument. U laat een affiche zien: schoner, schone, rij 80 in zijn 5. Dat is precies wat nodig is. Verlopen nog 10 tot 20 jaar totdat we echt veel, veel schonere vrachtauto's en persoonauto's hebben. Ik wil u beiden hartelijk danken. George van Gent van de VVD in Rotterdam en Martin Kroon, oud-projectleider Snelheidslimieten van Vrom. APPLAUS Wij gaan weer genieten van muziek van René van Bavel. Als ik mijn ogen zwijg, ga je dan mee. Als ik dan toegeef, geef je dan mee al onze sterren. So Bavelzong, René van Milo gitaar, Ruud van Breed, drums, George van der Negenbeen, Bas, Bart, De Win, Toetsen. René van Bavel dus met Net Zo Klein. Uh, René, ik heb gevraagd... Als ze weten hoe je nieuwe album heet. Dat weten er veel te veel, want het, het, het stroomt helemaal dicht. Ja. Maar wij beloven de mensen dat uh, we ze zullen laten weten... wie de eerste waren, want dat moeten uh -huh. we wel eerlijk doen. En die hebben jouw cd gewonnen, want die cd heet... René van Bavel. Dat was het antwoord op de vraag. En bovendien, de, degenen die winnen, die winnen dus kaartjes... voor de uh, presentatie van, die, uh, van dit album in Antwerpen, wanneer is dat? Ik vind je een beetje verwarrend. Vinden ze nu een cd of kaartjes? Of uh, ka ka allebei? Nee, kaartjes was het. Oh! Oh, allebei hoor ik. Oh, ja, maar dan oh. niet allemaal naar dezelfde, ja, toch? Ze winnen wat. Oh, ja, maar... Nee, nee, oh. ik, allebei, allebei, <laughs> hoor ik net. Dus we zijn heel vrijgevig vandaag. Sinterklaas. Ja. Maar even, want waar wordt die, dat album gepresenteerd? Ja, precies, ik heb een primeur... Vertel, Tromgeroffel. Um, ik heb een datum en een geweldige band bij elkaar om op 14 maart, de CD die dus afgelopen oktober hier in Nederland gepresenteerd is. In Antwerpen, België ah. te gaan presenteren. Kijk aan, dus we moeten wel naar Antwerpen als ze die kaartjes winnen. Dat is trouwens hartstikke leuk. Ik wou net zeggen dankjewel. Ja. <laughs> Want, en eigenlijk heb jij een, een band, begrijp ik, met Vlaamse muzikanten, ja. maar die konden vandaag niet. Nou, weet je wat gevallen? Ze, hebben? ze waren twee genomineerd voor de Mia. En Mia's, en dat is dat zijn echt de grote prijs, de grote muziekprijs. Zeg maar In België. De, de Grammys van België. ja. En uh, dus uh, ja, die, uh, ja, ja. die, die, die moesten voor eigen land. Dus ik ben uh, diep Nederland ingedoken en kwam uit in Eindhoven... Uh... Je hebt goede vervangers uh, <laughs> gevonden. De beste, ja. Uh, op, op je cd-presentatie heb je gezegd dat je met een klassieke Anouk-actie... je voltallige band de deur uit hebt geflikkerd. Hoe zit dat? Zo, um, nou ja, je, mm, ik, deed, ik vond het heel moeilijk. En nou weet je, ik, uh, ik had die eerste plaat gemaakt en um, daarna wilde ik verder ontwikkelen, groeien, dat soort zaken. En ik vond het heel erg moeilijk en gedoe... om dat allemaal heel vriendelijk te zeggen, maar ja... Jullie zo... hebben gewoon slaande ruzie gehad. Ja, uiteindelijk uh, ja, liep het een beetje op een Anouk-achtige manier, inderdaad. En ik heb nu dus... Ik heb deze nieuwe plaat met, uh, met uh, mensen uit België. De dus, dus het stond een tijdje op de Wikipedia-site bij jouw naam... Uh, dat jij door je onvoorspelbare en egocentrische narcistische karakter... <laughs> zo, je hebt echt gegoogeld. Ja. ja, het is er nu afgehaald overigens. Is dat zo? Ja, ik weet niet of jij dat gedaan hebt. Uh, maar wat stond er dan? <laughs> dat jij door je onvoorspelbare, egocentrische en narcistische karakter... de ja. band uiteen hebt laten vallen. Ja, maar wat gewoon leuk is, deze nieuwe cd krijgt echt prachtige recensies. Dat is echt, uh, ja... Ja. ja, maar wat moeten we dan. Nou weet je, ik denk dat gewoon een van de muzikanten je wilde een gewoon beetje peerster was. Ik denk dat die, een van de muzikanten een beetje pissig was. Ja. Hij komt dus later uit in België. Verwacht je eigenlijk meer ja, succes of respons daar? Is dat anders in België dan in Nederland of valt dat wel mee? Uh, het gaat wel anders, ja. Ik heb afgelopen jaar bijvoorbeeld in het Sportpaleis mogen staan. Ik weet niet of je dat kunt. Ja. Een klein podium aan de rand. grote zaal in, in Antwerpen, <laughs> ja. ja. Ik wacht, was de gast uh, daar. En een stadion in Nederland heb ik nog niet mogen bezoeken. Maar nee, okay. het, het, het loopt... Uh, ik ben uh, uh, uh, welkom in België. En dat is heel tof. En daarom wil ik deze plaat ook graag uh, daar presenteren. Oké, okay, en daarom is het ook leuk voor degenen die winnen... Uh, die de kaart hebben gewonnen, om dat te kunnen gaan zien in Antwerpen. Daar feliciteer ik ze nu alvast mee. Al weten we nog niet wie het zijn. We gaan je zo nog twee keer horen. Dank tot zover. Dank je wel. Vrijdagmiddag live, vorige week. Te gast is Thomas Gine, directeur van het Pieterbaancentrum. Als een moordenaar gek is, gaat hij naar het Centrum. Dat heet dan TBS en ook dat kan een leven lang duren. Thomas Gine, vorige week hier te gast, heeft dus een jarenlange ervaring... met gekke moordenaars. Vrijdagmiddag live vroeg hem iets te komen zeggen... over de beroemdste gekke moordenaar van 2011. Anders Breivik. Wij gingen er eens goed voor zitten. Een TBS-psychiater ging ons iets uitleggen wat wij totaal niet snapten. Namelijk dat Anders Breivik in Noorwegen een koelbloedige, perfect gepassa moord pleegde en desondanks gek is. Breivik is dus ontoerekeningsvatbaar. Breivik is even schuldig of onschuldig als een boze peuter die een kruidfabriek in brand steekt. Er volgde een interview van 9 minuten met de TBS-psychiater. Ik herinner me daarvan alleen dat de TBS-psychiater op iedere vraag eigenlijk hetzelfde antwoord gaf. Nee, hij kon de luisteraars niet speciaals over de psyche van Breivik vertellen... aangezien hij Breivik zelf niet had onderzocht. Vanwege de medische beroepsethiek mag iemand die een patiënt niet zelf heeft onderzocht... namelijk alleen in algemeenheden spreken. Ik heb mij tijdens het interview vorige week met de TBS-psychiater... negen minuten lang zitten ergeren. Maar waarom dan toch? Ik heb er zelfs ook ruzie over gehad met mijn geleerde vrouw. Mijn vrouw vond namelijk ook dat de TBS-psychiater... vanwege zijn beroepsethiek niets interessants mocht zeggen. Ik vond dat die TBS-psychiater een communicatieve onbenul was... die vanwege zijn beroepsethiek dan maar beter thuis had kunnen blijven. U ziet, ik win me er nog steeds over op. En heus niet omdat ik leid aan sensatiezucht... of mij verheugde op perverse speculaties. Er is duizenden noren leed aangedaan... door de krankzinnigheidsverklaring van Breivik... Dat gaat over de essentie van goed en kwaad, over vergevenis, raak, over politiek, over alles. Die TBS-psychiater had over de zaak Breivik toch wel iets interessants kunnen zeggen. Zal ik bijvoorbeeld eens iets interessants zeggen over de zaak Breivik? Jozef Stalin, een bekende Russische massamoordenaar... werkte even planmatig als anders Breivik. Stalin ging door met slachtoffers maken zolang dat maar even kon. Net als Breivik. Ook Stalin hulde zich in mooie uniformen... en liet zich in vleiende poses fotograferen. Net als Breivik. Stalin meende het lot van de mensheid in handen te hebben. Net als Breivik. Anders Breivik is volgens Noorse psychiaters ontoerekeningsvatbaar. Was Jozef Stalin dat misschien dan ook? Stof genoeg, alle vrijheid van spreken juist voor een tbs-psychiater. Wie in negen minuten interview die kans niet grijpt... vergroot alweer de kloof tussen burgers en psychiatrie... En dat terwijl die burgers zelfs steeds gekker worden... en Henk en Ingrid al jaren de doodstraf willen voor TBS'ers. En dat terwijl de geestelijke gezondheidszorg in Nederland... onder steeds grotere druk komt, financieel, en of het allemaal wel nodig is. Geachte psychiaters en psychologen... beroepsethiek is geen enkel excuus voor communicatieve wanprestaties. Ons heilig ontzag voor de hoge priesters van de menselijke geest is er niet meer. Ook wij gewone mensen denken steeds vaker na... over wat zich afspeelt tussen de diverse oren. Geachte psychiaters en psychologen, maak daar gebruik van. Denk mee. Wees invoelend. Begrijp ons. En als je gevraagd wordt mee te praten, bijvoorbeeld over anders blijf ik... doe dat dan ook. Of blijf anders thuis. Justus van Oorn. Het NOS-journaal nu met Freddy van Tijn.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 ANEB Verkeersinformatie. Er staan 22 files, niet ongebruikelijk voor vrijdagmiddag. Een paar files vallen op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat bij de Afrit Valkenswaard 4 kilometer file. Staat daar een vrachtwagen stil en die blokkeert de rechte rijstrook. Op de A6 Emmeloord richting Jouwen, voorknopend Jouwen 3 kilometer. Is daar zojuist een ongeluk gebeurd. En al wat langer loopt het ongeluk op de A6 Lelystad richting Muiden. Daardoor vrij veel vertraging tussen Almere Stad en Muidenberg, 8 kilometer file. Er is maar één rijstrook open. Helemaal dicht is de N219 bij Capelle aan de IJssel. Er is daar een vrachtwagen in de sloot gereden. Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. En goedemiddag en welkom terug. Hey, vrijdagmiddag live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Erik Matser, zo direct klinisch neuropsycholoog, die zegt... dat ons bedrijfsleven blind is voor genieën op de werkvloer. En Frits Barend die gaat het hebben over, jawel, omkoping in het voetbal. U kunt reageren, hashtag AvroVML, en ons bekijken via Radio1.nl. In Los Angeles komt er mogelijk een referendum over het verplicht gebruik van condooms in pornofilms. Bij ons in studio Nel Bonkert, prostituee. Mevrouw Bonkert, u bent nog steeds werkzaam als zodanig op uw leeftijd? Ja, ik ben 74 en nog steeds actief, zeg maar. Zo, en u krijgt ook nog steeds klanten? Ja hoor, eigenlijk sinds die filmlaatste over die oude hoeren... En daardoor hebben wij het weer heel druk gekregen als oudere prostituees. Vooral nou met de feestdagen, dan loopt het storm. Fantastisch. Maar wat is uw mening over zo'n referendum? Ik vind het helemaal niks. Wat zitten ze aan nou te zeuren over die condooms? Ja, ja, het schijnt niet zo prettig te zijn voor een man. Ach, dat een... is toch niks vergeleken bij vroeger? Hoezo? Wij hadden het vroeger veel en veel moeilijker. Ja, maar we leven nu in 2000. Want zo'n condoom, dat was vroeger heel wat anders. Kijk, dat was zwaar rubber, zo'n beetje als van die huishoudhandschoenen. En dan nog dikkerder. En daarvoor was het, ja, van dat spul waar ze die linoleum, hè, die kolenvenil van maakten. Of, of van die rubberdoppies hè, waar je de deur tegenaan kan gooien zonder dat je je muur beschadigt, je behang, zeg maar, dat soort materiaal. Oh, Oké, okay, ja. Maar mevrouw Bokert... Ja, de, de binnenband van een fiets eigenlijk, zoiets, hè. Of, of waar ze die pannenlikkers van maakten, weet je... Wel die rubberen pannenlikkers voor de yoghurt ook, hè, die flessenlikkers. Daar was het van gemaakt. En daar hadden ze dan niet altijd zin in, die mannen. Nee, nee. Maar ja, wij zeiden dan gewoon hoppakee omdoen... of anders gaat het hele feest niet door. Nee, het was eigenlijk, dat spul was ook die rubber laarzen van Maarten, <laughs> weet je wel. Die hevea laarzen, die zwarte, dat spul was het eigenlijk. Maar, mevrouw Bokker... Dat was dat... wel heel zwaar, maar dat ging ook niet gauw kapot. En je moest wel, want je had vroeger veel de ziektes ja, nou, dan nu. Ja, dat begrijp ik, maar... Ik Ach, wat was dat vreselijk. En dat zag er... Uit. En dat rook, dat kan je nou heel niet meer voorstellen met de hedendaagse hygiëne. Maar in Los Angeles... ja, dat is misschien wel interessant om even te vertellen... voor mensen die dat helemaal niet weten. Dan kunnen ze zich daar een voorstelling van maken. Nou, dat is bonkers. Laten we dat Vratten, we grote sferen, of, of blazies had je ook, hè. Of die beesten, weet je wel, uh, luisteren. Ja. Maar als je pech had, nou, dan nou, krijg je... Kunnen we even terug naar het onderwerp, de porno-industrie. Dan kreeg je syphilis of gonoreu ja. en dan was je nog niet jarig. Want dan had je overal van die, van die vreselijke natte. Mevrouw Bonkert, dank u voor uw komst naar de studio. Maar die oude, de oude Romeinen, die hadden al darmcondoms, of, of visblaas. Dat had je ook en dat waren dan Dank van voor die... uw komst. Graag gedaan. Ja. En vast een gezegende Kerst. Dank u wel. wel. Marjan Luif, Plin van Bennekom en Pieter Bouwman horen we. We gaan het hebben over sport natuurlijk. Want Frits Barend die gaat aanschuiven. En die gaat het dit keer niet over sportieve hoogte- en dieptepunten hebben. Maar over maar één onderwerp. U raadt het vast al. Omkoping in het voetbal. Uh, maar eerst, Frits, gaan we op zoek uh, met onze andere gast naar talent? Want ja. veel talent in ons land wordt volgens die gast niet ontdekt. Er gaan genieën verloren in veel bedrijven. Dat zegt klinisch neuropsycholoog Erik Matzer. Welkom ook. Uh, u doet onderzoek, of deed onderzoek onder topvoetballers, onder topmuzikanten. Ontdekte dat een aantal uh, kenmerken onder die toppers uh, ons goed kunnen helpen... bij het opsporen van genieën op de werkvloer. Dat klopt? Ja, dat klopt. Uh, want gaat er op die werkvloer heel veel talent verloren? Nou, de eerste, de, de inzichten die we kregen uit de topsport... Uh, kunnen heel leidend zijn, ook wat je in het bedrijfsleven nodig hebt. Uh, wat, uh, wat mij heel erg opviel is. Uh, toen we de onderzoeken begonnen. is dat de toptrainers. Uh, totaal geen oog hadden voor lijfelijke aspecten van topsporters. Mourinho kijkt bijvoorbeeld. Ik ben vier jaar. ben ik begeleider geweest van Chelsea. Mourinho kijkt bijvoorbeeld. totaal niet hoe iemand lijfelijk in elkaar zit. De trainer van maar, Chelsea, ja. De trainer van Chelsea. Maar die was vooral geïnteresseerd. in hoe snel iemand kan denken. Je moet sneller denken dan je tegenstander. En hij had een andere term: reading the game. Maar wat bedoelt dat... u met lijfelijk in elkaar zitten? Dan? Ik betoel... nou, groot, klein, dik, dun. Ja. Maakt hem helemaal en... totaal niets uit. En, en dat is een misser van hem? Uh, so sorry? Is dat een misser, dat nee, hij daar niet op lette? Nee, ik heb gewoon heel goed naar hem geluisterd. En, nee, uh, ik denk niet dat dat een misser is. Juist niet? Nee. En... en uh, waar hij dus op selecteert, waar hij de mensen op selecteert, zijn dus mentale processen waarbij je ontzettend snel kan denken mm -hmm. en waarbij je een beter inzicht in een spelletje hebt, reading the games, zoals hij dat noemt, dan de ander. En die combinatie die bleek maar explosief te zijn. Dat zijn ook aspect aspecten meteen. Ja. Dat zijn dus uh, louter technische aspecten. Want wat iedere op... voetballer die boven uitsteekt... die is in staat om sneller te denken dan zijn, dan zijn concurrenten? Dat was de aanname die uh, Mourinho deed. Het enige wat ik gedaan heb, is... Uh, ik heb met Mourinho en met Scolari ook gewerkt. Ik heb hun gedachten vertaald naar neurologische processen. En uh, ik heb toen... Uh, topspelers, moet je denken aan de beste ter wereld... want daar gaat het over. Het gaat niet over goede voetbal... maar over de beste ter wereld. Die Alla hebben Kruif, we onderzocht. Ja, ze maar Ja. En, en, en die mensen heb ik onderzocht met andere goede voetbalspelers. En daaruit blijkt dat de snelheid van informatieverwerking... en de mate van een proces wat wij noemen werkgeheugen... dus heel snel uh, dingen kunnen uh, veranderen, aanpassen... Inspelen op de omstandigheden. Dat dat het enige was wat we konden vinden... Ja. Uh, wat verschillend was met, met, met, met gemiddelde voetballers. En klopt het ook, wat ik ook al heel lang probeer te propageren... ook voor de mensen als Kruid, dat zij bovenmatig intelligent zijn. Want dat komt uit hun hersenen, die informatie die zij vertalen... In de net iets sneller zien waar die bal naartoe moet. Die bal net de goede snelheid geven. Is dat allemaal intelligentie uiteindelijk? Ik kernwoorden voor toptalent. Echt toptalent is dus niet een fysieke eigenschap. Maar is dus snelheid van het ja. denkproces. En de mate van dus intelligentie. intelligentie. Nee, en dat ze dus een hoger nou, IQ hebben of kun je dat zo niet zeggen? Ja, maar wacht even. Frits, oh, ja. wat heel erg van belang is... is dat we niet de intelligentie meten... zoals we dat bijvoorbeeld op school doen. Nee, het gaat over een soort intelligentie. waarbij je heel snel nieuwe informatie. Ja. op je bestaande geheugen kan aanpassen. Dus bijvoorbeeld dat je in een split second. de juiste actie kan doen. Maar bedoelt u dan een speciaal soort intelligentie? Of is het echt dat ze een hoger IQ hebben? Ik, ik, ik bedoel een intelligentie die heel bruikbaar is voor topsport. En, en wat heel. Dus in Londen hadden we een groep waarbij de, de, de positie zo was dat we wilden de beste spelers ongeveer van 15 16 jaar vier jaar in ons midden hebben waardoor we dan de beste ter wereld kunnen kweken. Dat was wat zware de voetbaluniversiteit. Er waren verder en dat zijn de mensen in de topmuziek en. net zeggen gaat hetzelfde mu voor muzici en beeldend kunstenaars ook denk ik. Juist. En die mensen die hebben we bij elkaar gebracht. Dus we hebben Maestro Scala uit uh, de muziekschool Imola... Mm -hmm. dat is de beste pianoschool ter wereld... hebben we samengebracht met de toptrainers. En wat opviel is dat na... even was het koud water... maar dat we over exact hetzelfde praten... daar heeft Frits helemaal gelijk in... dus dat ook die topmuzici... dat die een heel snel brein hebben... en ook een heel goed inzicht in wat muziek is. Ja. En dan kom je eigenlijk op een soort metaniveau uit... en die dingen samen... Dat is eigenlijk creativiteit ja, maar dan moeten we toch even de stap maken naar het bedrijfsleven. Want dat is uh, nu Ach, u, u, uw stelling. Eigenlijk. <laughs> ja, jammer, maar het moet even. Want u zegt eigenlijk laat het bedrijfsleven veel talent liggen. Hoe bedoelt u dat dan? Het bedrijfsleven heeft één heel groot probleem. Uh, wanneer we het vergelijken met de topmuziek. Waar we dus in staat zijn, ook met de topvoetbal. We zijn in staat in Nederland om de allerbeste ter wereld te maken. Ja, in, in, in zijn kleine populatie. Dat valt op. Uh, ook valt op dat bijvoorbeeld de mensen in Italië... ook de beste ter wereld kunnen maken. En dat ze die kunnen begeleiden. En ik heb dat eens geanalyseerd, We kijk naar... en bij topvoetbal heb je geen middenmanagement. En bij topmuziek heb je ook geen middenmanagement. Je hebt gewoon een trainer en een team, en er zit yep. niks tussen. En, en, en, en wanneer, je, wanneer het doel is om de allerbeste ter wereld te maken... bijvoorbeeld, ja. denk in de wetenschap op Nobelprijsniveau... denk in het voetbal een finale halen... Dan moet je er zo bovenop zitten... En dan moet je dus een, een, een omgeving creëren... waarbij het middenmanagement absoluut erbuiten haalt. Ze herkennen de talenten ja, niet. Dat is precies wat Cruijff zegt. <laughs> Frits wordt exact, helemaal gegeven. Dat is exact wat Cruijff zegt. De natuur dus ziet hij als middenmanagement. Als, Frits, dan midden Frits wat, wat, wat, wat het punt is... is of heb midden, ik Het, het middenmanagement herkent het toptalent niet. Nee. En het tweede is, ze creëren een machtspositie. En dan heb ik het ook over het bedrijfsleven. Ja. Ze creëren een machtspositie waarbij je mensen kan beschadigen. En sterker nog, waarbij je mensen kan buitensluiten. Maar dan toch wel. Wacht even, wij, ja? even ja? het is nog niet af. Okay. Uh, wanneer wij... Vergeet de omkoping. Wanneer, wanneer, <laughs> wij, wanneer wij dus in staat zijn om het bedrijfsleven naar de maatstaven van de topsport in te richten, mm -hmm. dan krijg je dus een revolutionaire andere kijk op business. Mm -hmm. en hoe je, hoe ja, maar je... ik wil wel met u meegaan, maar, nee, maar toch Het bedrijfsleven wil juist de voetballerij naar het bedrijfsleven modelleren. Ja, maar even voordat jullie al, al, al, en vooral Frits al te ja. enthousiast worden. Kijk, u zegt, uh, zo'n team, een trainer uh, heb je en een team, zit geen middenmanagement tussen. Hoe moet ik me dat voorstellen bij bedrijven, ik noem maar wat, Philips, KPN, dan wat? kun je toch niet het hele middenmanagement nou, nemen? Nou, laten we eens beginnen bij de gezond ik, ik, kom, ik heb dus 15 jaar in die gezondheidszorg gewerkt. Ik ben alleen maar in de weg gelopen. Uh, alleen maar uh, mensen die elkaar bezighouden. Die miljarden kosten. Maar dan doen ze het niet goed en is het niet goed georganiseerd. Minister, maar je maar je minister kan niet de directeur iedereen aan de Minister, laat die dokters hun werk doen. Laat die leraar voor de klas staan. En die leraar die rapporteert aan de directeur. En er moet niets tussen zitten. En dan krijg je een revolutionaire andere samenleving. En weet je wat voor woord dan ook weer terugkomt? Nee. Verantwoordelijkheid. Ja. En, mensen... dat jij, en dat jij je initiatieven kan tonen... dat jij zelf verantwoordelijk bent voor wat je doet. En dat vond ik in het topvoetbal en dat vond ik in de topmuziek. Wat het en lastige ik... in het bedrijfsleven is... dat als je als baas zorgt dat je werknemers beter worden... zijn ze misschien direct ook jouw concurrent. Dat geldt in voetbal met naar spelen natuurlijk niet. Nee, nou, nou maakt u een, een, een, een denkfout. Als jij geen narcistische motieven hebt... dan kunnen reuzen naast reuzen staan. En wanneer die narcissische. Ja, maar dat is wel een beetje he? een ideale wereld. Nee, vind ik niet. Ja, en daarom is het voetbal nee. juist zo leuk. Een talent in het voetbal kun je niet tegenhouden. Want dan gaat een andere club pakt hem. En in het bedrijfsleven word je niet herkend. Dat is het, en daarom zeg ik ook: voetballer heeft ook belang en bij En worden ze dus niet weggekocht. Bij, bij publiciteit. Sommige voetballers doen dat ze dat niet hebben. Maar als wij spreken, Aykjan niet wil. dan pak Feyenoord je wel. Maar in het bedrijfsleven word je niet herkend. je zegt: maar, laat, laat het omkopen maar liggen. Maar dat gaan we niet doen. <laughs> nee, oké. Okay, want goed. daar willen we toch nog over hebben. Dus in ieder geval: de kern van het verhaal is dat ze eigenlijk uh, veel materiaal laten liggen in het bedrijfsleven. Zullen nee, ze? het kern van, van het verhaal is dat wanneer we veranderen... wanneer we echt durven te veranderen... die regering komt nou met hervormingen over de gezondheidszorg, et cetera... nou gaan mensen die een, een dementie ontwikkelen... 200 euro voor mijn zorg betalen. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Wat de bedoeling moet zijn, is dat we echte hervormingen gaan toepassen, dat die dokter weer kan excelleren en zijn patiënten veel komt, beter kan u maken dan nu. u komt deze nu. conclusie door hersenonderzoek. Maar echt met gezond verstand had u deze conclusie toch ook al getrokken? Ja, maar het is wel fijn als je ook ja, uh, wetenschappelijk onderbouwtjes wetenschappelijk onderbouw kan vertellen. Ja, ja, ja, ja. Bij deze Erik Matser, klinisch neuropsycholoog. blijft nog zitten, want zo direct gaan we dat ook weer over sport hebben. Maar eerst gaan we weer luisteren naar een even -bavel. <kling> René van Bavel. Sport met Frits. Dan gooi je de top drie, eh, zowel qua hoogte als dieptepunten even weg. Want er is eigenlijk één groot dieptepunt deze week. Eh, nou, twee dan. Wat zei is een klein dieptepuntje, ja. want jouw blad helder. Zou uh, een aantal helden van het jaar publiceren? Ja. Dat mochten we eigenlijk nog niet weten, maar het is uitgelekt. Ja, het is uitgelekt, ja. Via de website zou het maandag bekend worden, of pas vanavond laat. Maar het is uitgelekt, ja. Nou, vertel het dan maar. Uh, we hebben een heldenverkiezing van het jaar. Een soort alternatieve sportman, sportvrouw van het jaarverkiezing. Hebben we acht genomineerd bij de vrouw en de mannen. Bij de vrouw is het Christel Bouillon geworden... met een overgrote meerderheid van stemmen. Alle golfers hebben blijkbaar op haar gestemd. Er is vrij... Enige duizenden stemmen heeft ze gewonnen, maar goed, ze heeft dan een hele unieke prestatie geleverd, Bouillon. Bij de heren ging het tussen de honkbalploeg en Johnny Hoogeland. En Johnny Hoogland heeft het eindelijk gewonnen. Ik heb hem de prijs overhandigd. Toen zei ik: Ik vind het eigenlijk jammer dat je die prijs moet overhandigen. Ik had liever niet gezien dat je in het prikkeldraad was gedonderd. en dat je door had gereden. Want toen zei hij: Frits, heb je helemaal gelijk. Want ik had die etappe die dag kunnen winnen. ik mm -hmm. had de bolletjesrui wel eens heel lang kunnen houden. Maar was dus... dat een beetje medelijden dan? Dat, hij dat nou, ik veel mensen voor hem maar. Nou ja, dat, hij is daardoor een held geworden. Ja. Door dat prikkeldraad draaien. Maar die honkbalploeg verdiende het misschien toch? Nou, die had het ook wel maar goed. Johnny Hoogland heeft het gewonnen. Ik bedoel, ja, de, de publieksprijs. Erik Matze eens? Nou ja. ik, ik, ik vond honkbal wel goed toch ja. eigenlijk wel. ja toch, toch. Ja. Nou ja, in ieder geval... Dat zijn er twee? Ja, en wij hebben zelf, Barb en ik besloten, Robbie van Persie. Als ja. je bij, uh, bij een club als Arsenal... en Arsenal ja. is echt een van de top vijf clubs van de wereld, van Europa... als je daar als Nederlander niet alleen de aanvoerder... maar ook de belangrijkste speler bent en het icoon bent... en ook nog normaal blijft buiten het veld, daar ben je voor ons ook een held. Dus wij zijn het laatste woens, is vooral belangrijk. gaan we Robbie van Persie gaan verrassen... en dat zijn de drie helden van het jaar voor ons bladhelden. Bij deze, uh, de wedstrijd waar we het over ja. moeten gaan hebben. Een Olympiek Marseille tegen Dynamo Zaken. Nee, omgekeerd, Dynamo Zaken. Maak het Olympique, maar zei Lyon. Lyon. Ja, ja, ja het staat hier ook helemaal verkeerd. Nou ja, je goed. hebt helemaal gelijk. Maar in ieder geval met een monsterscore ja. van 7-1... waardoor Ajax uh, ja, eruit ligt ja. uit, uit de Europa League. O, Champions League. Er is nu, de Champions League. De Champions League. Ik ben lekker bezig. Ja, weet nou, uh, Ik ben er ook zo van, uh, geschokt van. Maar uh, er zijn heel veel verhalen over ja. opkoping, Frits. Ja. En uh, Jij bent de afgelopen dagen even bezig geweest... Ja. om overal je licht op te steken. Zit er nou wat in die verhalen of niet? Nou, ik vind je zou als journalist geen knip voor je neus waard zijn... als je niet onmiddellijk twijfelt aan die Ajax... Uitslag. dat is geen normale uitslag. Als het in de rust, voor rust is Dynamo beter. Maakt 1-0, dan wordt het nog 1-1. Lyon heeft een slecht seizoen. Heeft in de Champions League nog nauwelijks gescoord. We hebben gezien tegen Ajax, tegen Real Madrid. Ook tegen het Zagreb thuis kwamen ze nauwelijks tot scoren. Dan moet je als journalist onmiddellijk je twijfels hebben... bij een uitslag van 1-7. Even, even Erik Matzen, en... twijfelde jij ook meteen bij de uitslag of niet? Dacht je, dit, is, dit klopt niet? Ah, ik, ik twijfel sowieso in een miljoenenbal. Voor 25 miljoen doorgaan. En... Uh... Daarna je, gekkigheid. Je bent iemand die standaard complotten. Uh, ziet, nou, dat is of? heel goed dat je daar die twijfelt. Moet je als een journalist moet je zeker altijd twijfelen aan de waarheid. Ja, oké, okay, goed. Jij bent met die twijfel aan de slag gegaan. Nou ja, ik, nee, ik heb dus. Uh, als je dat, dat kan dus niet zomaar zijn. Er moet iets gebeurd zijn in die rust. Uh, ik heb nu dan gelezen een theorie. Want dat tot, tot de rust stond het 1-1-1. 1 En die spelers wilden van hun trainer af. Uh, die zagen, ik heeft gezegd, die is nu een belediging voor ons. Maar in Oost-Europa is omkoping. Uh, Komt veel vaker voor. Je uh, nog nooit bewezen, hè? Nou, het is wel een paar keer wel, in Hongarije is het wel een paar keer wel bijna bewezen. Maar goed, het is, een, dan zegt men, het is daar de Oost-Europese maffia die het voetbal beheerst, het gokken beheerst. Spelers die vaak onder indruk, invloed staan van zaakwaarnemers die belangen hebben. Dus het is in Oost-Europa wel vaker voorgekomen, ook de armoe. Uh, het is in het verleden ook, to, to, zeker met name toen het ijzeren gordijn nog was... was 50.000 gulden of 50.000 dollar voor een Oost-Europese speler. Daar kon een, een heel gezin kon daar jaren van leven. Als je, zeker als je het zo in je handen kreeg. Ja. Dus er is wat bij bezig, zaak, bij de... zaken heb gaat het financieel nog wel goed, geloof ik. Nou ja, maar goed, Zagreb is al vaker in verband hiermee gebracht. Maar van 1-1 in de rust naar een ploeg die dit seizoen nauwelijks gescoord heeft... naar 1-7, dan moet je twijfels hebben. Ja. Het is niet te bewijzen, het is voorlopig niet te bewijzen... Het zijn ook niet de bestuurders van Lyon die dat doen. Dat zijn altijd mensen eromheen. Want we hebben het inderdaad, wat meneer Matzer ook zegt, dat gaat misschien wel dat Lyon hier nu 20 miljoen meer te besteden heeft. Maar jij denkt dat zijn niet de bestuurders van Lyon. Wie wie wie dan wel? Nou ja, dat zijn mensen eromheen. Uh, misschien sponsors, Zakenmensen, mensen die, die belang hebben dat Lyon doorgaat, dat er weer een thuiswedstrijd is, waardoor zij weer dingen kunnen verkopen, waardoor zij ook weer neveninkomsten krijgen. Uh, ik weet, we hebben ooit de wedstrijd Hongarije-Nederland gehad in 1985. 0-1 het bekende doelpunt van Rob de Wit. En de middag voor de wedstrijd... het is een van de grote frustraties uit mijn journalistieke carrière... van Henk van Dorp en mij. De middag voor de wedstrijd worden wij gebeld. Door iemand uit het Amsterdamse gokse Koos A. God hebben zijn ziel. De beroemde Koos A, ja? Ja, man, hij was enige man. Was, af en toe was hij op vakantie, want dan zat hij even vast weer. Ja. Uh, en die zei, tegen, zei tegen ons, Frits, het wordt 0-1 of 1-2. Toen zei Koos, hoe kom je erbij? Zegt jij gelooft het nooit, hè? Wees dan niet zo dom. Het wordt 0-1 of 1-2. Het is geregeld door Nederlandse zakenmensen. Die hebben vier Hongaren omgekocht. Want het is van ongelooflijk belang dat Nederland het WK haalt. Als Nederland die wedstrijd zou winnen... moesten we een, alsnog een beslissingswedstrijd spelen tegen België. En dan zouden we naar het WK in 1986 gaan. En het sinds 1974 en 1978 had Nederland 82 dus niet geplaatst. Breng heel veel af van die wedstrijd. En daar kon je, ja. dat kon dan 100 miljoen genereren voor sponsors en zo. Daar kon ja. heel veel geld aan verdiend worden. Dus dan kun je voorzitter, dat zijn nou, mensen zijn die er geld voor over hebben. Uh, wij zijn daarmee in de slag gegaan. We hebben een Hongaarse jongen ingehuurd. Die is gaan bellen met een aantal spelers dat zij te veel geld uitgaven. En die spelers reageerden niet van waar heb je het over. Maar dan moet je nog bewijzen dat het geld overhandigd is. Maar die, die verdienen niet heel veel of zo? Die verdienen niet heel nee, veel, nee. Okay. Uh, Uiteindelijk hebben we dus niet die overdracht kunnen... Bewijzen. Dus ja. wij konden niet bewijzen dat Hongarije in Nederland verkocht was. Maar zijn voorspelling kwam wel uit? Maar de voorspelling kwam uit, toen zeiden wij 0-1 of 1-2. Toen zei: we, ja, maar heb, kan je nog te herinneren... die fantastische redding van, van Breukelen vlak voor tijd... en dan was het 1-1 geworden. Ik zei, nee, dan was het nog 1-2 geworden. Ik zei toch 0-1 of 1-2. Een van de grote spits van Hongarije, lasje. ik heb nog al wedstrijdverslag nog even nagekeken... hij heeft voor de rust twee enorme kansen gehad... maar van Breukelen redden, fenomenaal. Ja, ja nou, nou is het... Maar goed, het uh, is ja. later, een jaar later... Uh, is er een Hongaarse schrijver geweest, ja. Antal Weg? En die heeft het, een boek geschreven over de praktijk in het Hongaarse voetbal: dat het helemaal fysiek en verrot was en vol zat met omkoping. En hij heeft dan ook deze wedstrijd Hongarije-Nederland genoemd. Mattie Verkammer, een collega van mij... die ook met dit soort zaken altijd bezig is... heeft die aantal vechten toen geïnterviewd. En die heeft toen tegen hem bevestigd. Die wedstrijd was omgekocht. Er hebben vier spelers geld gehad. Hij heeft ook een naam genoemd, meneer Emil Eustereiger... een manager ooit van Real Madrid, die dat betaald zou hebben. En het zou een gesprek zijn geweest in Volendam. Dat schrijft Mattie Kammer ook... Maar ja, Frits, het is Leo allemaal Bellen. heel lang geleden. En we hebben in 85. Nu over Lyon... Uh, nee, maar zaken. ik wil mee aangeven dat het vaker gebeurt. In ja. 82 heeft uh, standaard Lyon. Maar gaan we, titel... hier, gaan we hier ook tien jaar moeten wachten... Voordat nee, het dat... kan eerder zijn als er iemand gaat plaat, praten... als er iemand gaat glijden... als er iemand uh, overmoedig wordt in een, een kroeg of in een café... Ik begrijp dat de Franse toezichthouder internetgokken... die heeft onderzocht of ja, er inzetten... Daar was daar was te te vinden. Nee, nee, daar was niks te vinden. Nogmaals, het zal heel moeilijk zijn om het te bewijzen. Het blijft in suggesties. Maar het is niet normaal dat Lyon bij rust 1-1 staat en met 1-7 wint. Nee, en dus uh, net die doelpunten nodig heeft. Die jongens, dat is niet normaal. Alco Kok, voetbalhistoricus, ja. zegt gisteren in Pauw Witteman... als je naar Ajax keek, als je ziet hoe die de ballen erdoor lieten... zou je ook denken dat ze Nou ja, Koks Ajax had zijn. ook kunnen scoren. Maar goed, dit is, het is uiteindelijk niet uh, 8-1 voor Ajax geworden. Jij blijft doorzoeken en we gaan er misschien op door. Ik opnoor, dat ik het vind. Maar het gebeurt, maak je geen illusie, het gebeurt wel degelijk. Frits Barend, Erik Matser, ook dank. Aanvroeg.